Jobboot met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor 144 miljoen euro aan griepvaccins vernietigd. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Twee jaar geleden besloot minister Klink om 34 miljoen vaccins tegen de Mexicaanse griep te bestellen. Twee voor elke Nederlander. Toen de eerste 17 miljoen vaccins binnen waren, adviseerde het Nederlandse Vaccininstituut de minister om af te zien van de tweede bestelling. Een tweede prik was volgens hen niet echt nodig. Toch koos de minister ervoor om de tweede bestelling door te laten gaan, omdat de gezondheidsraad adviseerde om wel twee prikken te geven. Uiteindelijk werden maar 10 miljoen vaccins gebruikt, ook omdat de de Mexicaanse griep minder erg uitviel dan verwacht. Een deel van de overgebleven vaccins werd verkocht. 20 miljoen werd er uiteindelijk vernietigd. Morgen geëvalueerd de Tweede Kamer de gang van zaken met minister Schippers. De regering is tevreden over de missie van Nederlandse militairen in Uruzgan. De missie heeft zichtbare resultaten opgeleverd. Dat zeggen de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken in een eindevaluatie. Van 2006 tot 2010 nam Nederland deel aan de ISAF-missie van NAVO-landen... In die tijd is de veiligheidssituatie verbeterd en is de economische bedrijvigheid gegroeid. Het bestuur van de provincie Urusgan is langzaam beter gaan functioneren en ook krijgen kinderen veel beter onderwijs en zijn de gezondheidszorg en de infrastructuur verbeterd. Toch is de geboekte vooruitgang niet onomkeerbaar, waarschuwt het kabinet.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 Het weer Vanavond helder, en ook vannacht, al koelt het wel snel af. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. zee. Zandvoort. En de FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Inspiratieradio. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Uh, vanavond hebben we als gast Pen Buddha En Pen Buddha leeft, leeft al 50 jaar in de nieuwe energie. Nou, nu gaan we het echt hebben, Pen Buddha. Zullen we dat afspreken over de afgelopen 10 jaar?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 een goede organisator. Dus die kwam ik tegen en uh, ja, omdat mijn vriendin ook graag een nieuwe dansplek wilde zijn we met z'n tweeën en zonder dat was het nooit begonnen, want ja, zij wilde lekker kunnen dansen. Dus toen zei ik oké, okay. met Shanto uh, in zingen zijn we Natara's begonnen. En ja, ik zei, de naam van Natara's komt ook al uit de Osho wereld uh, Shiva als die dans, die heet Natara's. En uh, Ocho heeft een dansmeditatie ontworpen, de Natara's. En uh, hmm. die is uh, toen, ja, dan, de naam van die dansmeditatie is de naam van de, de nieuwe dansplekken geworden toen in Amsterdam. Ja.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 wat festivals gaan organiseren een New Man festivals, een film festival en, en concerten erbij en de concerten doe ik nu nog ja, mm -hmm. ja. wat voor concerten, we hebben Deva Pramal natuurlijk al gehad ja, nou uh, in het begin draaide Prem Joshua dus ook een, een keer ja, Prem Joshua, dat was er nog wat, binnen... okay. wat is dat Prem Joshua? helemaal in het begin draaiden we dus de dansmuziek van, okay. van de uitzending van Prem Joshua oh, okay. maar ook andere mensen natuurlijk, uh, in oktober komt nu een concert aan van Deva en natuurlijk ja, andere concepten ook uh, ja. ik, ik weet niet vraag. of de naam je wat zegt Krishna Dars, Tina Melia en... wat betekent prem? prem is liefde Liefde. En, ja, okay. ik vertelde wat over mijn naam prem is liefde en Buddha staat voor consciousness, awareness verlichting dat is de vertaling van Buddha ja. oké okay, en deva? deva is divine dat betekent divine ja okay. ja uh, ja, je hebt dus heel veel georganiseerd en dat doe je nog uh, steeds. Uh, zijn er nog uh, mooie zaken die uh, in de toekomst bij uh, je nog aan zitten denken? Er is nog een droom en die uh, we hebben hier vanavond ook Raka, ook, uh, ook een bekende Zandvoortse Sanjas en een, een, een, een, ja, voor veel mensen misschien bekend als uh, succesvolle therapeuten hier in Zandvoort. Uh, en dat nou, is we een droom die we... van, van, de, van de meditaties die ze zeiden. De meditaties geeft, en het snel. Date, het Snel daten. Ja. Oh ja, snel daten. Ja. Want u weet, daar heb, snel date, ik, daar heb weet. ik mijn inmiddels ex vandaan uh, gehaald. Uh, <laughs> <Ja. Ja. laughs> maar het heeft vier jaar en was een hele leuke relatie. Dus uh, absoluut... Uh, Super, ja. ja. ja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 op te bouwen. Dus dat is nog een uh, grote droom, ja. En is dat dan alleen voor San uh, mensen? Nee, dat is niet voor San Yassin. Dat is voor iedereen die zegt, ja, we willen op een andere manier uh, leven en dat met elkaar gaan vormgeven. En, uh, een soort Vindhoorn eigenlijk? Een, een vindhoorn is natuurlijk ook een, een gemeenschap die eenzelfde uitgangspunt heeft. Ja. Ja. En, ja. en zo zijn er meer plekken in Europa waar... Uh,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 van waar Spanje uh, een aantal reden, het klimaat want uh, de winter, als ik nu naar buiten kijk dan zie ik alweer die grijze wolken en uh, de winter komt weer aan, dus over een paar maanden ga ik echt weer naar India een paar maanden, want uh, een winter in Nederland, ik weet niet of ik het overleef hoor eerlijk gezegd, mm -hmm. dus het is natuurlijk ik, een je eigen wens om gewoon eens naar, lekker naar Spanje te gaan een, een lekker land ook met waar nog veel ruimte is en waar je ja, gewoon een goed klimaat hebt en waar je een plek op kan zetten, Spanje en Nederlanders gaan er graag heen, waar je ook een, een centrum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 Op. En ik wil deze winter eindelijk toch eens uh, in India ja, wat meer over op papier gaan zetten. En een beetje een brochure over gaan maken. Oké, okay, leuk. En Raka heeft ook al bij ons. Ik heeft zeker belangstelling. Ah. Ja, het is een lange droom voor mij. Het is al een, een hele lange droom voor mij om een spiritueel centrum op te zetten. Ah. En uh, ja, Premudha, die, die praat daar zo mooi en duidelijk over. En uh, ja, ik hoop dat dat gaat gebeuren. Hmm.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 een boek waar Eckhart Tolle helemaal een prachtige visie, wat de toekomst voor de mensheid kan brengen als we het op een andere manier gaan doen. Die visie maakt die heel concreet en die is heel helder. Dus wie het wat meer wil weten over zo'n visie, pak Eckhart Tolle de Nieuwe Aarde of Orsjo de Nieuwe Mens. Daar staan die, die visies zijn prachtig en komen aardig overeen. Heb jij die al gelezen Herman? Heb ik Niet gelezen, ik heb hem tot mijn schande wel al een tijdje liggen. Maar ja, uh... Is het leuk om daar volgende keer een boekbespreking over te maken? Want ik vind het wel, lijkt me wel heel interessant. Um, ja.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 Rags and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 En ik heb ook eigenlijk niet zo heel goed begrepen. Uh, precies waarom, waarom Her daar zo'n belangrijke thema in was. in die musical. Ik, ik wist wel dat je natuurlijk. waar waren mensen met lange haren. moesten het een leger in. en dan kregen ze kort haren. Maar waarom dat nou zo, zo speciaal. zo bijzonder was. Maar ja, dit voegde natuurlijk wel wat aan toe. Dit verhaal. Ja, we hadden natuurlijk. in die tijd uh, moest je kort haar hebben. En ik ben zelf. Uh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 maar ja, het wordt steeds duidelijker dat dat niet gaat, dat we niet zo verder kunnen en tegelijk het nieuwe is ook al zichtbaar aan de horizon de nieuwe, ja, de nieuwe kanten en het, het, het belangrijk is om op het nieuwe te gaan focussen en niet op, op het, het oude want dan, uh, ja, dan word je helemaal depressief of uh, wat dan ook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 Zoveel aan de hand. Niet heb ik nog geen eens over crisis, maar gewoon over, over je persoonlijk leven, over alles, de energie. Dus ik denk dat het een integratie ontzettend belangrijk is. Ja, dat is ontzettend belangrijk. En we kunnen alleen maar hopen. Ik bedoel, Orjo, ja, er zijn zoveel aankondigers geweest van de nieuwe tijd. Ik bedoel, je hebt ook die hele grote cycli binnen het Hindoeïsme. En dat is nu dan het einde van de Kali Yuga, dus de duisterste tijd. En waarna er weer een nieuwe tijd komt met veel licht.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 wezenlijk door ging uh, veranderen. Ja, nou, ik kan me wel herinneren... ...want ik ben natuurlijk... Uh, even ...van rond die tijd net, uh, de, net daarna... Um, ...maar... ...in feite is die tijd daarna... ...hadden we het economisch zo ...zit het goed, dat de mensen die daarna kwamen... ...en dan heb ik het over de mensen, laat maar zeggen... ...die nu 30, 40 zijn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 dag ja, gehad. Ja, dat ja. nou, is ook een intense <laughs> uh, happening. was zeer intens, ja. ja. Ja, grappig. Dat is dan verschoven van de LSD naar, naar ayahuasca. Nou, LSD is er ook nog steeds ja, wel. Maar okay. niet, ik bedoel, toen was het werd het, collectief gewoon uh, een hele generatie die het aan het ontdekken was. En niet een, een klein groepje in de marge. Ja, ja, ja. Um, Kunnen wij nou de oude, laten we zeggen de economie, laten we maar even op de economie houden, want uh, dat is een beetje de, de, de, de basis waar het nu over gaat uh, denk ik in de oude wereld. Kunnen we dat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 Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond was gast Prem Buddha en ik zal toch nog eens even noemen wat hij toch allemaal heeft gedaan. Hij heeft onder andere vorm gegeven aan het organiseren van spirituele concerten, zoals die van Deva Primal. Het oprichten van een spirituele bladen, zoals het eerste nieuwe eesblad De Waterman. Het oprichten van Nataraj samen met Dize Chanto. En hij leeft volgens de zienswijze van Osho en zo was hij centrumleider... Van Amaltas. De Ascham en Soestan hebben we het eigenlijk helemaal nog niet over uh, gehad. Daar uh, gaan we het ook verder niet meer over nee. hebben. Maar uh, ja, je hebt gewoon wel je sporen verdiend uh, in, uh, in deze wereld. En uh, ja, eigenlijk moet je er gewoon ook wel een beetje dankbaar zijn, denk ik. Dat mensen zoals jij daar zo.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 We gaan nu echt afronden. Nou, Primuda, heel erg bedankt uh, voor dat je hier was. En om voor je moeite hebben we hier een uh, cadeautje voor je. Dat is het uh, 2012 Inspiratiespel. Kijk jezelf, wat leuk. En wat dat, gaat, dat gaat helemaal naar Zuid-Amerika, uh, uh, Zuid want dat gaat over de Maya's. We hebben het er eigenlijk al een beetje over gehad. En uh, als je dit spel speelt, dan uh, krijg je wat meer zicht op je, op je eigen persoonlijkheid huh? en ook over de hele Maya-kalender. Ik ben, als, ben benieuwd. wel. Nou, dan wil ik Herman Harms bedanken voor de techniek. Graag gedaan. Het is voor mij altijd een feestje om dit te mogen doen. Dus, uh, ja, en een hele leuke gast vanavond. Spraakwaterval. Dus geweldig. Leuk. Ja. En uh, nou, ook een mooie de boekbespreking. van Dankjewel. Susan Smit. De volgende uitzending is op zondag 2 oktober van, tot 7, van 7 tot 9 s avonds. En we hebben dan Marja... Ruik in onze uitzending. En ze gaat het hebben over de zeven vrouwelijke archetypen. En deze uitzending wordt gepresenteerd door mijn collega Herman Harms. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 7 en om woensdag 8 uur s'avonds herhaald. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij uitzending gemist op onze site Inspiratieradio.nl.